Jungle. Een luisterspel in vijf delen naar de gelijknamige roman van Michael Hastings, geschreven door Jan Starink. Dood in de Jungle een blad, dan op een ander. Beneden in de schemer ligt de hitte in roerloze lagen op de grond. Hier komt geen mens in het hart van de jungle. Wie er zich waagt, vindt geen weg terug. Honderd kleine geluiden maken hem gek. Een moeras zuigt hem aan. Of de hitte smoort hem voorzichtig. Daar ligt hij. Opgebaard tussen varens en orchideeën. rot weg als doodhout. Tot vandaag kwam hier geen mens. Tot vandaag. Hoor. Het groene gordijn schuift plotseling open. Laat een man door. Europeaan. Schuift achter hem dicht. De man waat verder door de hete. Nieuwe groene sluis in. Laat hem door. Schuif dicht. De man kijkt niet waar hij loopt. Houdt geen evenwicht met de handen. Hij is ziek. Of gek. Daar valt hij. Blijft liggen. De val dreunt in zijn hoofd. Zingt na in zijn oren. Het licht is groen. Klopt ah. ah. ik. Verslag. Kom ik hier alleen? Was ik met anderen? Het licht is groen in de schermen. Alleen. Macara, Jeff Becker, Connolly, Andy Mancini, Macara Becker, Connolly, Doctor, Connolly, Doctor Julian Connolly. No fear no, you, you are in no, Singapore. No, no fear you are in no, Singapore. Singapore. Singapore. Not here, hier, Not Singapore. Singapore, dokter. Singapore. Battle room. Goed op dat. Singapore. Alles open. Ja? Mrs. Koning. Mrs. Coni geantwoord. Die was er ook nog. Mrs. Koning. Dom mens. Duur en dom. En dat zeiden ze... Singapore, better weer water. Oh, om kennis te maken, maakt niet goed dank u. En u, Jeff Becker? Ze niet. Ze eet het. Dus McKay, schrijven een boek. Oh. Wanneer? Weet ik niet. Maar, ik weet het niet. Hier, nee. hier niet. Laten we alleen. Mijn in de jungle. Oh, ze laten me steken. Steken. Meen in de jungle. Ik ben ziek. Ik blijf niet alleen hier. Niet. Ik moet opstaan. Ze zoeken. Oh. Ik kan niet opstaan. We hebben we niet alleen laten liggen. Dat is moord. Oh. Oh. Oh. Mijn stem draagt niet. Niemand hoort me. Een verder, open plek tussen ongevallen bomen, er brandt een vuur, daaromheen koffers, levensmiddelen, door elkaar als voor een uitverkoop. Mannen gaan af en aan, er is één meisje, onder een reisdeken een roerloze gestalte. Ligt u goed? Mrs. Connie. ligt u goed? Uh, uh, vier uur. Singapore, dokter. Nog, nog vier uur, als ik maar op tijd kom, moet ik naar de bank. Naar de bank moet ik nog. Kijk me aan, uh, Mrs. Connie. Kijk uh, me uh, rustig aan. Ik ben het, dokter Canary. Dokter Julian Canary. Uh, ja, ik ken u wel. Ik ken u wel. Nog vier uur naar Singapore. Nog vier uur. Ik moet dan naar de bank. <laughs> ja, hou jezelf, bekker. Mogen, <laughs> wagenwinkelij. Maar ik in Singapore. Het weerhoudt het adres van elegante tropenkleding. Ja. <h> tropenkleding? En nog drie dagen jungle. En ze is blij met een lendendoek. Ga je uit, bekker. Een beetje sok. Goeie hotel, bekker er ook. Goeie hotel. Even in de keuken. Gaan we zoeken. <hans> Iets aan te doen, dokter? Nee, mevrouw Nellis. Een spijtje. Dan kan ze slapen. Wat doen we met alles, dokter? Hij is toch altijd niet kom opdagen. Hij is al uren weg. We gaan hem zoeken. Dat het donker wordt. Dan kan niet ver weg zijn in die toestand. Welke toestand? Oh! Wat was dat? Oh. Wat was dat, dokter? Een aap, vind je niet zo? Dacht jij zo'n Norris in doodnood, juf? Ah, al je mond bekken. Wie gaat er mee? Norris zoeken. Norris zoeken? U bent gek, dokter. Die vind je nooit. Je vindt niks terug in de jungle. Al trap je er ook op. Zo. Wie gaat er mee? Ik. Alleen mannen gevraagd. Oh. Pardon? Pas de quoi? Jij? Sneed? Oké. Okay. Willis? All right. En ik? Drie is genoeg, vriend. Zoals u wilt. Goed. We nemen ieder een andere richting. Roepen heeft geen zin. Frank. Frank je de wacht. Ja, maar hij geeft toch geen antwoord met zijn gebroken strop. Dan waag je niet te ver. ...over een half uur terug naar het vuur. Goed luck. Thanks. Klaar? Daar gaan we. Connolly vindt het eerste spoor. Gekreukte varens. Een gescheurde tak. Hij staat stil. Oriënteert zich. Tien pas achter hem het kamp met de anderen... Hij ziet het niet meer. Bomen, varens, lianen... ...laten geen doorkijk toe. Alleen wat geluid zeeft daar doorheen. En wat gefluister. Het komt dichterbij, hoor. Hoor, het komt dichterbij. Wat ongeluk is al gebeurd. En de jungle geeft geen geheime prijs. niet luistert scherp. Wie praat? Hou je dat voor gezegd? Je kent me... Hij is kleurloos door de afstand. En haal je geen idee in je hoofd. Je bent gewaarschuwd. Wie is gewaarschuwd? Waarvoor? Eén poging te ontsnappen. En je bent aan lijn. Wie wil ontsnappen? Waarheen? Begrepen. Eén poging te ontsnappen. En je bent aan lijn. Stilte. Connolly wacht. Niemand te zien, de spreker niet, de toegesprokene niet. Connolly wacht. Blijft stil. Hij denkt weer aan alles. Breekt opnieuw een baan door het kruipelhout. Een vogel schrikt. Vliegt een entweegs. Strijkt verderop neer op een boom. Daaronder ligt een man. Half pustloos. Langzaam dringt het gekrijs tot hem door. Hé. He. Hé. Wie schrijft daar? Uh, uh, ro roep oh, er iemand? Is dat een vogel die schrijft? Oh. Is je een vogel? Ik zie hem zitten hoog boven met de bomen. Barends. Rianen. De bomen. De schemer. Licht is groen. Hoe oh, oh, kom ik hier alleen? Ik was niet alleen waar de andere, andere, Canali, bekker, elkaar. Vogel schreeuwt er weer. Canali, bekker, elkaar. Missus Kony, Missus Kony. Is het wel een vogel? Is het wel een vogel? Het is, het is geen vogel. Het is geen vogel. Ik, ik hoor het. het. Het is, het is geschreven. Schrijven, schrijven. Waarom? Waarom schrijven ze? Waarom? Ik weet het. Ik weet het ineens. Ik weet alles. Ik weet ineens alles. We vliegen naar Singapore. alleen Becker en ik. En Hamper. Het is kalm weer. We reden het Oerwoud. in De verte de zee. Alles wel aan boord. Nog weer naar Singapore, zegt Connolly. Becker zit te eten. Miss Becker. Elaine. Anders op elkaar niet kennen. schrijft in het dagboek. Ik weet wat ze schrijft. Ze is nog niet van me af. Dan neemt ze de luidspreker de stem van de eerste piloot. Attentie, attentie. Een motorstoring. Een kleine motorscheuring, Uit ons onmiddellijk te landen. Motorstoring? Onzinnig, niks. niks. herhaal, wij gaan een noodlanding maken. Ga je mond flauwen, grap. Rustig blijven zitten. Voor overbuigen, gezichten dekken. Niemand doet iets. Vooral voor kalm blijven. Het Dat de zee. Ik herhaal diep vooroverbuigen. Dat kun je niet doen, er is niks aan de hand. Daar staat niet hout. Ik herhaal diep vooroverbuigen. Diep vooroverbuigen. Dan doen we het ook. Zie wel. bedekken met de armen. Gezicht bedekken, zo, met de armen. Kalmer blijven, voor al kalm blijven. Het vliegtuig valt als niet in de aardekant komt. Ga Gaal of? niet uit, Kwas ik Diep vooroverbuiven. Gezicht met de armen bedekken. Wij gaan landen. Wij landen. niet zo aan met Een kleine. Ah, kijk uit, kijk uit de bomen. De kijk uit de bomen. Ah. Ah, ik was in de maan. was toch een vogel die schreeuwde. Gewoon een vogel. En niet Mrs. Connie. Huh. Waar, waar, waar zijn ze? De anderen waren met meer dan tien. Zijn ze. Zijn ze. Ze zijn er. Ik ben alleen open. Ik alleen. Waar moet ik naartoe? Alleen. Vooruit, achteruit, links, rechts. Bomen. En schemer. Bomen en schemer. Anders niet. Dat neem ik niet. Nee. Nee, ik ben niet alleen. Geen denken aan. Als ik hoop, dan zijn ze zo. Ik zie je zien. Hallo? Hallo? Kan Mecca, Bekker? Kan Ali? Bekker? Ah! Niemand? Niemand? Niemand doet me. Ze zijn dood. Ik alleen, ik dacht niet. Nor is dat de jaar Amerikaan. Ik leef nog. <laughs> ik ben gered, mag ik wel zeggen. <laughs> ik ben helemaal alleen gered. <laughs> Dat komt nooit iemand te weten. <laughs> Dat weet ik alleen. <laughs> nog een dag of was, dan weet ik het ook niet meer. <laughs> <laughs> Roep de doden aan, Dudley Norris. <laughs> Roep ze aan. Kanali, Becker, Macara, Elaine. Elaine Liefste. is dood. Dood. Elaine. En het spijt me niks. Ze vreugt wat ze verdiende. <laughs> <laughs> Vooruit opgerust. Komt er niemand. Het is een tijd voor ze. <laughs> oh. Hallo. Hallo. Ik ben er al. <laughs> <Kijk>. <laughs> ik ben al gek. De straat kan al in. Losjes vriendelijk lachen op de platteland. Met zijn vriend. <laughs> maar ik trap er niet in. Kan al is dood. Niet. Is is it, is dat is kan al in Dat is een eerst misschien. Hoe is het, jongens? Wat staat hier nog? Ga nou, weg, ouwe gek. Nou, kom. Geef me je hand, dan, dan trek ik je ja. op. Ik heb een hand vast. Voel het? Ik trek me op. daar Ergens pijn? Is gebroken? Stel je niet aan, Conaldi. Je bent er helemaal niet. Nou, kom mee. Naar de andere. Wil je nog meer spoken zien? Kijk er hier van op. De andere? De andere, wellicht. De andere zijn dood. Weet je er niets mee te maken hebben. Oh, wat je dood noemt? Bekker zit wel weer te eten. En Mrs. Sconi stopt over een goeie hotel. Spekker zit te eten? Ja. En Mrs. de machine. Richten ze de bomen. een vis op het oog. En bekker zit te eten? Is bekker niet dood? Nou, oh, dood eten niet, hè. Gewoon te eten? Ja. Met zijn bek open, dat het smakt. <laughs> Knolly. Knolly, kerel. Ah, zie je wel. <laughs> zie je wel, je trekt al bij, Bekker zit gewoon te eten. Kom op, heide, met de bek over het zwart. Ja. <laughs> ja. Wat denk ik dat? ik. Maar dan kom ik hier alleen. Zo ver van de anderen. Uit de machine geslingerd, met een shock aan het lopen geslagen, zonder het te merken. Oh, je hebt niks gemist om spijt te openstuimen. Helaas. Helaas? Zijn er doden? De open plek was een hinderlaag. Er was geen ruimte genoeg om uit te lopen. De neus van de machine sloeg in splinters als een houtje. En de bemanning? Dood en begraven. En de passagiers? Hmm, redelijk wel. Op Miss Macarena hè? Miss. Macarena Kent u Miss Macarena hè huh? Oh nee. Alleen van tien. Ze zat voor aan in de cabine. Op vlag dood. Net als de bemanning. Dood. Dood. Miss Macarena Geen weinig. Helene. Oh. Als u had toegegeven dat u haar kende, dan had ik het voorzichtiger gezegd. Hoor, U hoeft niet te sparen, hè. Ik kende Helene mekaar niet. Ik wist niet dat ze Helene heette. Uh, ze heeft zich allemaal voorgesteld natuurlijk, op het vliegveld. Oh. Uh, en daardoor weet ik dat ze Helene heette. Oh ja, ben je maar niet op. Zoals ik zeg, ik ken haar alleen van zien, sinds vanmorgen. Knap meisje, strakjes. Grijpt iedereen aan. Vlak na de start heeft ze met Becker van plaats geruimd. Die zat eerst vooraan in de cabine. Ja zullen zulke dingen hangt je leven af. Nou, dus. Waarom ruilde ze van plaats met Becker? He? Waarom ze met. Oh! Dat uh, met... weet ik niet. Waarom zou ik dat weten? Wie zat dan eerst achter haar? Huh? Oh, ik. Daarom heb ik goed gezien. Zo. Ze zat voor deurend in een soort dagboekje schrijven. Waar is dat dagboek? Waar is het? Ik heb het gezien. Er is iets vreemds mee. Het is in code geschreven. Hebt u het vernietigd? Je hebt het toch niet van vernietigd? Ja, waarom zou? Dat maakt je niet veilig, hè, zo'n uh, cryptogram. Ja ook? Hé, huh? nee. Oh, ja. dat normaal niet. Dat nog niet. Waar is het nu, dokter? In oh, het wrak bij haar bagage. Oh, in het wrak bij haar bagage. In het wrak bij... Uh... Waar ligt het wrak, dokter? Is dat kamp bij het wrak? Oh, in de buurt, ja. Stel je belang in het dagboek? Ik? Waar zou ik? Oh, ik dacht soms. Moet ik het terugsturen naar de familie? Nee. Ik, ik bedoel, uh, zo'n ding is uh, niet voor vreemde ogen bestand, hè? Dat vind ik tenminste Zo, vind je dat. Nou, ik zal het zien. Oh, oh wat, wat is dat? Een geluid als van een tikkende klok. Maar onregelmatig. Alsof je op stuur is. Ja. Echt vogel. Duur soort specht. <laughs> Attractie voor eenzame wandelaars Ik krijg dat gek van dat is zo bekat ik. Ja. Zo'n wees moeder natuur nou eens. Altijd vol attenties. Wat gaan we nou doen? Het kamp. Nee, morgen bedoel ik. Morgen? Lopen. Waarheen? Het bos uit. Weet u de weg? Ja, hoor. Eerst het vaart links tot aan het pleintje. Rechts omslaan en op de hoek de tram nemen. Weet u dat de mensen er zijn? Mijl of dertig in het Maleise oerwoud. Komen we er ooit uit? Uh, belangrijke vragen altijd uitstellen tot morgen. Nou, ben je sterk genoeg om op te stappen? Ja, probeer. Het Zijn me bijna te grazen die bosduivels hè? Ik heb liggen eigenlijk als een spiegel drinken. Mijn pistool zit in mijn koffer, anders ik hem kapot. Wie? Een kruin boven mijn hoofd? Dat te schrijven als een varken. Waarvoor heb jij een pistool bij je? Dat is altijd gemakkelijk, hè? Zeg, heb jij soms iemand horen fluisteren? Fluisteren? Nee, er was niets menselijks bij. Hoezo? Oh, zo maar een idee. Nou kom mee, het kamp. Dan ben ik je slapen gaan en morgen ben je weer lekker. Ja, kom. Is het ver? Ik heb nog slappe knieën. Oh, maak je geen zorgen, Ik denk je wel mee. Nu zitten ze bij het vuur. Canali Norris de andere. Sniet is ook terug van zijn speurtocht naar Hoewel Willis nog niet. Canali staat voor zich uit, maakt zich zorgen. Kleine onbegrijpelijke dingen verreten aan zijn hersen en laten hem niet los. Woorden, brokstukken van zinnen. Hou je geen ideeën in je hoofd? Je bent gewaarschuwd. Ik ken heel een mekaar niet. Alleen van ziens sinds vanmorgen. Hou oh, je dat voor gezegd? Je kent me. Heb je het vernietigd, dat dagboek? Je hebt dat toch niet vernietigd? Eén boogend ontsnappen. En je bent een lijk. Oh, het ligt in het wak bij een bagage. In het wak bij een bagage. In het wak... Connolly staat voor zich uit, maakt zich zorgen. Er is iets gaande onder deze mensen. Dat geeft een gevoel van gevaar. Een ander gevaar dan dat van de jungle alleen. Hé, hey, Sjoerd. Uh, Jawel, meneer Bekker. Sjoerd, hoe heet je ook weer? Melkrijf, meneer Bekker, als ik het zeggen, mag. Koffie zetten, melkrijf. Om u te dienen, meneer Bekker. Sjoerd. Sure. Tot uw dienst, meneer Norris. Waar ligt het wrak ergens? Vlakbij daar, tussen die bomen door. Kan ik iets voor je halen? Huh? Nee, nee, nee. Ik ga alleen een andere schoen aantrekken. Neem je lakschoenen, Norris. Recht is echt een schoen voor de jungle. Wat moet je met je eigen zaken? Ah, ah, ah. Loop even met je mee, Norris. Nou, vertrouw je me niet? Wie heeft het er dan over? Ik zal niet aan je spullen komen, hoor. Zeer niet. Ik kan toch meelopen? Ik zal een boeltje bij elkaar pakken. Norris, wat ga je uitvoeren in het wrak? Dat je zo beslist alleen moet zijn. En wie zegt dat ik alleen wil zijn? Wat moet je met je eigen zaken? Kans niet, we gaan. Open, Norris gaat weg naar het wrak met niet op zijn hielen. Kon alleen. Maar Conalie is moe. Hij surft door. Het broeit onder de bomen. De hitte stinkt naar verrotting. prikkelt de neus als peper. Waar blijft Willis? Hij is ver over tijd. Daar is de Daar is Rieland. Die zegt anders niet veel. Ik zeg, waar blijft Willis? Hij is ver over tijd. Willis? Willis, die past er op zichzelf. is in het leger geweest. Zo Misschien is hij het nog, weet ik wel. op. Ineens. Willis? Nog niet terug. Er iets gebeurd. Kende jij Willis, Becker? Och, kennen, kennen. Reisten jullie samen? Ben jij van de politie, Orillen? Mens mag toch vragen? Hmm. En uh, als we samen rijden, Willis en ik. Oh, ja, mijn zoon. Het was puur toeval dat we elkaar weer zagen. Zo. Aha. Uh, ken je met het leger? Wel, nee. nee. Maar we doen soms zaken in dezelfde branche. Oh. Wat voor Zaken? Vraag het hem of hij terugkomt. Wat zegt Becker toen? Wat zegt hij? Heb je hem goed verstaan? Vraag het hem of hij terugkomt. Dat zei hij. Of zei hij het zo. Vraag het hem als hij terugkomt. Als Willis nog weer terugkomt. Maar hij komt niet meer terug. Bedoelde hij dat? Bekker kent Willis. Deed zaken met hem. Was het Becker? die fluisterde? Becker Die Willis bedreigde. Nog een kwartier, we moeten willen zoeken. Ja, ja, we blijven aan de gang. Misschien ligt hij ergens. Heeft hij iets gebroken? Misschien is hij verzopen in een moeras. Zoals niet bijna. Jij bent een hatteloos sujetbeker. Ach, hij hoeft de houders toch niet te gaan zoeken, zeker? In dat jungle moet je leren eerst op jezelf te passen. Je kunt iemand niet straks alleen in de jungle laten liggen. Als hij dood is wel. Als hij dood is wel. Als hij dood is wel. Ik waarschuw je. Als hij dood is wel. Hij heeft alles vermoord. Ik waarschuw Ik ga zelf toe. Als ik een soort stond zet hem in gezicht ja, yeah, becker. Ja, yeah, je he hebt het wel eens vermoord Ja, je hebt het weer Willis, Willis, Willis, Heb je hem toch? Willis, kerel. We zaten in de rats. Ja, ja, honkruid vergaat niet. Waar heb je uitgehangen? Ik was de weg kwijt. Je ziet niets door dat keupelhout. Is Norris teruggevonden? Allang. Doe ik Waar is hij dan? Naar het wrak. Andere schoenen halen. Zij die tenminste. Geloof je hem niet, Becker? Wacht, dat weet je nooit, hè. Onder grote mensen. Wat? Norris naar het wrak. Het dagboek ligt open en bloot op een stoel. En waar is Sneed? Naar het wrak? Norris achterna. Sneed? Norris achterna? Het dagboek ligt open en bloot op een stoel. Kon ik ook wel doen. Naar het wrak gaan. Ander pak halen. Hieruit is een beest. Oh, nou, dat wrak is wel in trek. Waar mag hem er toch in zitten? Bemoei je met je eigen zaken. Norris Sneed. Willis nummer drie. Ik moet het gaan halen, wat te laat is. Ga je ook al naar het wrak, Connolly? Een schone das halen, soms... Zo moet je met je zaken. <laughs> Allemaal last van de zenuwen, hè? Allemaal. Kijk eens naar mij. Een leer van Jeff Becker. Ik vul mijn maag en aan boeren content. Ik heb geen zorgen. Ik vind mijn weg als het moet. Alleen. Dokter Connolly. Het dagboek Connally, denk aan het dagboek. Dokter Connolly. Het ligt open en bloot op een stoel. Geen tijd, me zelfs. Ik moet weg. Miss de school niet, dokter. Ook dat nog. Nou, wat heeft ze? Ja, ze is wakker, ze eilt weer. Ach, gezanik. Ik kom. We zijn we nog niet in Singapore, dokter Donally? Ik kom veel te laat. Ik kan toch niet midden in de maagd in mijn hotel komen aanzetten? Ik heb een reputatie te verliezen. Moet je me daarvoor roepen? Geef uh. me een tablet en wat drinken. Slaap ze wel Dr. in. Dokter, dokter Donally. Luister eens. Dokter Donally. Ik kom eens dichtbij. Hé, hé, hey, hey, hey, hey, nog dichterbij. Ik heb hem vlak bij me gezet. Onder mijn stoel. Hoedendoos, doos? Kan me de zorg zijn. Oh, daar staat hij. Is het Hier, stel je niet aan. Rink je niet op. ding staat er nog. Hier, doe maar. Pak me vast. Niet ja. u, dacht ik van je weet, juwele zit erin. Pardas. Een van hangers. En al mijn geld. Maar niemand. Niemand mag het weten. Alleen nu. Ik vind u zo'n aardige man. Zo'n sterke handen. Blanzen me voor, of dokter? Zo. Ah, lekker. Ik het niemand, hè. Van die juwelen en die duizendpant. Nee, nee, dat doet u niet. Ik heb vertrouwen in het dokters. Het is altijd zo'n veilig gevoel, hè. je weer eens onderzocht bent. Dagboeken, nou, niet. Denk aan het dagboek. Geef me dit tablet, mees Dulles. Ik heb geen tijd. Ik moet weg. U hebt haast voor uw patiënten. Ja, hou je dan buiten, zuster. Waarom hebt u zo'n haast? Dag, zuster. Confidenties doe ik alleen in het donker. Zal ik vanavond bij u uit de buurt blijven? Schiet op, Canali, geen tijd te verliezen. Ja, ja, ja. Een die kleine dorp. <lacht> Mag er wel. Zit pitting. Dokter Canolly. Doorloop ik, Canali, Do geen, ach, ach. geen tijd te verliezen. Echt, echt. Geen tijd, Stuart. Eén moment, dokter, één moment. Stuart, ik heb haast. Oh, ik dacht, uh, duizendmaal excuus, dokter. Ik, uh, ik wilde u iets vragen als uh, als dokter, om het zo te zeggen. Ach, Ik, ach, uh, ach. ik zit er echt mee in. Ach, ach. Kom daar maar eens onderuit, Canolly, met je beroepsethiek. Nou, schiet op, nou, Drijf. Kom voor de raad. Ziet u, dokter? Het, eh, het gaat over mijn vrouw. Ze verwacht ons derde kindje, als ik het zeggen mag. Oh. Als ze nou hoort van ons ongeluk, zouden we dat kwaad kunnen doen. Huh? Met het oog op het kindje, om het zo te zeggen. Mensen, ik ken haar niet. Ik heb nooit gezien. Hier is een foto, dokter, als u me niet kwalijk neemt. Zo, zou die maar gaan zijn, zeg? Robuuste meid. Hoe ben je daar aangekomen? Ja, ik ben maar een min mannetje, maar. Ach, hoe gaat dat, dokter? Ja, nou, weet je niet op, kerel. Zo'n vrouw breekt ijzer met handen. Ik hoop wel in orde met dat kind. Of start de wereld rondom haar in. Zoals u zegt, dokter, zoals u zegt. Eh, ik dacht het zelf ook wel, ziet u, maar het geeft altijd vastigheid... ...het ook eens te horen van van iemand van het vak, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik kan alle je tapen ook. Het is echt bij me opgeklaard van binnen, dokter. Oh. Eh, als ik u iets schuldig ben, dokter. Wat? Ja, twee borden soep, straks. Dan gaan ze gauw koken, want je staat in de weg. Het zal u smaken, dokter, het zal u smaken. Geen moeite is allemaal te veel zijn. Een raar mannetje, wil ze leven jaar aanname, zeg. En dan voortrijden we een randje van zijn dikke vrouw. Doet geen prikwaard. Of speelt die komedie? Dan legt het er wel bij dit kop, die onderdanigheid. Doorlopen oh, kanarie. Moet opschieten, moet opschieten. Bonjour, dokter. Kijk eens niet terug van het wraak met een koffer. Bonjour, dokter. Hoopt u te dromen? Het bloed is een rund, van hand open gaat en een heb botter uit. Ja, je straks wel verbinden, ik heb u geen tijd. Vraag u toch niet, doe het zelf wel. Het van me om zo kribbig te doen. Brengt ze op ideeën. Ja, de koffer bij zich, dat is niet. Daar kun je van alles in hebben. Ik ben te fijn daar, Hallo, dokter. Willis, ook met een koffer. Hallo, dokter. Ik heb een spullen gehaald. Ja, dat zie ik. Is dat alles? Genoeg voor het oerwoud. Meer sleep ik niet mee. Er is een te vent, die wordt. Militair stoutje, hier Iets verlopens in zijn gezicht. Meer een hier. dan Zo, je bent er, Connolly. Hij ligt op de uur bij de machine. Wie is daar? Ja, dat ik de dingen altijd rond. Die is lang Wie is daar? Hé, hey, Connolly. Zal ik? of je thuis bent. Klem je vingers niet, de deur hangt uit het lood. Nee, dank je. Ik ben al binnen. Kijk, je Connolly, weet je nog waar het lag? Het dagboek? Onder haar jas, tussen de koffers. Wat een rotzuit, dokter. Glas, blade ijzer, luizenmarkt. Deze stoel was uit, Connolly. Er ligt niets. Die stoer was het niet. Wat een rotzooi, zeg ik, dokter. Die stoer was het wel. En was het niet. Ik zeg een luizenmarkt, dokter. Huh? Wat zei je? De groente. Oh, rotzooi, zei je, ja. Nee, daar hoef je niet te zoeken, Conallie. Het lag op die eerste stoel. Misschien is het er afgelezen. Zei u iets, dokter? Huh? Nee. Conallie, het is weg. Als ik hier nog eens kijk. Zoek u iets, dokter? Wat? Nee, uh, nee. Conallie, het is weg. Weg, weg. Weg. U zei niet, hè? Jawel, dat ik een koffer ben. Dat weet u zelf het beste. U zocht niets ook, hè? Jawel. Ik ook. Jij ook? <laughs> Laat me niet lachen. Mijn revolver is gegapt uit mijn koffer. Oh, voor wat hoort wat? Wat bedoelt u? Waarvoor had jij een revolver bij je? Zijn mijn zaken. Waarvoor heeft de dief die revolver nodig? We zijn onder heidenen geraakt, dokter. Van ons hele stel, deugtig geen een. Wat zocht u trouwens? Zeg, al je van de Domme. Het dagboek van Helene Meckeren. Ergens gezien? Hm? Huh? Nee. Heb je erop gelet? Nee? Hmm. Ik? Ja. Waarom zou ik? Hoe weet je dan dat je het niet hebt gezien? Ik heb ogen in mijn hoofd. Het lag op deze stoel. Zo. Nou, dan is het weg, hè? Interesseert jou niks, hè? Geen klap, nee. Jij kende Helene Meckeren niet. Jawel, sinds vanmorgen heb ik u al tien keer gezegd: wie heeft jouw revolver gestolen? Wie heeft uw dagboek gestolen? Sneed of Willis, die er net vandaan kwamen. Of jij, nou eens. U zegt het maar, dokter. Of Becker, of Rayland, of Mary Dallas, of Stuart Mulgrave, die er nog meer tijd voor hadden toen wij weg waren. Zoek het maar uit, dokter Canal, hè? The jungle. U hebt geluisterd naar het eerste deel van een hoorspel in vijf delen, geschreven door Jan Starink naar de gelijknamige roman van Michael Hastings. De rolverdeling was een reporter, Max Quazet, Dadlein Norris John de Vreeze, Dr. Julian Connolly Louis de Bree, Jeff Becker, Willem de Vries, Jim Sneed, Huip Orizant, Asa Willis, Riem van Oppen, Martin Rieland, Bert Dijkstra, Mrs. Conner, Mien van Kerkhoven-Kling, Mary Dallas, V. Ciarone, Stuart Malgrave Johan Walder en de piloot Han König. Regie Willem Tollenaar. Het tweede deel zal worden uitgezonden de volgende week zondagavond om half tien. Dood in the Jungle. Een luisterspel in vijf delen geschreven door Jan Starink naar de gelijknamige roman van Michael Hastings. Tweede deel, de groene hel. Singapore, neergestort in de jungle. Bemanning gedood, als mede een passagieren. Overlevende, twee vrouwen. Mrs. Coney, een hysterische lastpost. Mary Dallas, een meisje van twintig. Verder zes mannen. Becker, Willis, Norris, Sneed. Raadselachtige, onbetrouwbare figuren. Maarten Rieland, een zwijgzame jongeman. Een dokter, Julian Connolly, tenslotte Malgrave de steward. De dag is voorbij. Hij stelde de volgende problemen. A, algemene. Ga uw gang, dokter Connolly. Wij zijn ingesloten door de jungle. We weten niet waar we zijn beschikken enkel over de geringe leeftocht, die een lijntoestel toestel B. Bijzondere problemen. De gedode passagier, Iléme Kerre, had een dagboek, in code geschreven. We vatten het geheime. Waarschijnlijk, want iemand heeft het na haar dood uit haar bagage gestolen. Maar wie? Goh. Ten tweede? Dudley Linaas, een van de overlevenden, had een revolver. Ook die is gestolen. Door wie? Ten derde? Iemand bedreigde naderhand, een medepassagier, met de dood. Toevallig ving ik de gefluisterde woorden op, zonder te kunnen zien, wie ze uitsprak. Of wie werd bedreigd? Dat was het, dokter Connolly. U bent de enige die alle problemen kent. Zoek ze maar uit. Dat was goed, Mulgrave. Dit was niet een van de vaste lijnvliegtuigen op Singapore. Ik zou eigenlijk pas overmorgen kunnen vertrekken. Maar ze belden me op, plotseling, vanuit het bureau van de maatschappij, om te zeggen dat er een vroeger toestel was dan ze verwachten. Dat klopt, dokter, dat klopt. Het, uh, het was een extra vliegtuig, om het zo te zeggen. Ja. Het aantal bestelde plaatsen was niet voldoende om de machine vol te bezetten, en er bestond geen bezwaar de vrije plaatsen te vergeven. Ja. Voor wie van de passagiers werd die extra vlucht ingelegd? Geen idee, dokter. Waar draai je nou niet omheen? Ik, ik weet het niet, dokter. Neemt u niet kwalijk? dienstreim. Oh, ik sprake van, dokter. Ik heb de lijst van de oorspronkelijke passagiers niet gezien. Hat er werd niks gemompeld op het vliegveld. Um, ik weet alleen dat piloot Jacobs voor deze vlucht speciaal werd aangewezen. Ja, daar heb ik nou niks aan. Jacobs is dood. Treurig, dokter. Hij heeft vrouwen en kinderen. Oh, nee, ik kwalijk. Ja, omdat u zo aanbrengt, dokter. Er was iets met meneer Willis, om het zo te zeggen. Willis? Willis, wacht eens even. Even denken. Wat weet ik van Willis? Willis, oud-officier, elegant, militair snalletje, recht rug, Iets verlopends in zijn gezicht. Hij doet soms zaken met bekken. ...doet zaken bij het bekken. is een van die twee, de andere te veel. Ja, wat zegt u, dokter? Niks. Nou, ik uh, ben zover, ver Ga eens door. Er was iets met Willis. Wat? Hij kwam met dezelfde dienstwagen als piloot Jacobs. En, nou kan ik denken... ...er was nog iemand bij hem? Wie? Daar schiet hem op. Geen idee, dokter. Echt niet. Toen die ander nog maar net één been uit de wagen had... Ik de Mrs. koning op de schouder. Oh, die ellendige oude taart. Pardon, dokter? Niks, jord, niks. Ik moest een, uh, een boodschap voor haar doen. Ken jij iemand van onze mensen? Van vroegere vluchten, bedoel ik. Alleen meneer Becker, hoe moet u die niet? Die vliegt vaak op Singapore. Zo, Becker. Becker, wacht eens even, even denken. Wat weet ik van Becker. Bekker, kengstertype, grof gezicht, kleine oogjes. Egoïst. Denkt alleen aan zijn maag en aan zelfbehoud. Doet soms zaken met Willis. Doet zaken met Willis? Was het Bekker die je wel eens bedreigde? Pardon, dokter, zei u iets? Nee, niks. Uh, wat voor zaken doet Bekker in Singapore? Geen idee, dokter. Echt niet. Al heb ik hem wel eens horen zeggen dat hij in tijd van nood alles zou kunnen leveren. Zo. Die, die ander bij Willis in de wagen, zou je dat been terugkennen? Hoe bedoelt u? Ja, de, de, de kleur van de broek, een uh, soort schoenen, lang of kort been. Geen idee, dokter. Echt niet, ja, daar let je niet op om het zo te zeggen. Ach, dan is het het been van Miss Dallas niet geweest, denk ik. Dit ogenblik maakt zich achter Canollys rug een gedaante los uit het kreupelhout. Doe twee stappen voorwaarts. Staat stil. Luisterend. Wat is dat? Dat geritsel? Geritsel? Ja, ik dacht dat ik iets hoorde. Ja, geritsel dat altijd wel iets in de oorbaan. Ja, ja, zoals u zegt dokter. Zeg, stuurt. Wat voor boodschap moest jij voor Mrs. Kony doen op het vliegveld? Haar goedendoos in het vliegtuig op een veilige plaats zetten. Er zaten juwelen in, zei ze. Ja, parels, varianten, duizend pond. heeft ze hem ook al verteld. Zo maak je slapende honden wakker. Gelooft u niet in de juwelen? Och, waarom niet? Ze is duur genoeg voor een gek ook. De gedaand achter Connelly sluipt van boom tot boom in de richting van Mrs. Kony. Die tussen haar koffers ligt te slapen. Al lang in dienst op deze luchtlijn, Stuart? Twee jaar, dokter. Als ik hem er maar niet uitvlieg, de dienst wordt ingekrompen. Vergeet dit, Waldwijf. Als je hier tops, dan word je gek. Ik doe mijn best, dokter. De gedaante is nu vlak bij Mrs. Coney. Hij buigt zich over haar heen, langzaam, voorzichtig. Je bent hier in een andere dimensie, Mildred. Je hebt ook niks meer mee. Zoals u zegt, dokter. Ah! Wie is dat? Mrs. Cony, dokter. Mrs. Cony. Vooruit, Stuart. naartoe. De, de man, de man, ja, de man. De dokter. Ja, maar, maar. De dokter. Wat nou? Stuur Vlucht dat ah, zat stil. Een zwarte man. Hij klopte op het draad. Ik zag het als een aard kroopje op me toe. Ik zag zijn ogen glinsteren, zijn handen grijpen. Maar ik kon niet zeggen. Ik kon niet zeggen. Nou, dat viel uh, nogal mee. Ik kwam op mijn paard, Zo'n juwelen, een Je Ja, tegen hem, Tommy. Maar ik heb ze mijn hoedendoos. In mijn hoedendoos heb ik ze. Wie zou ze daar nou zoeken, hè? Wie zou ze daar nou zoeken? Is er iets aan de hand, dokter? Nee, Becker. Roofoverval. Woord aanslag. Aanranding. Dat mens krijgen we last mee. Er was natuurlijk niets. Zo, denk je dat? Groot gelijk, Willis. Dat is, is Norris. Waar komt die aan? Gelooft u aan die inbreker, dochter? Misschien. Ik wel. Ook zwakke zenuwen, Miss Dallas? Meneer Norris, ik heb iemand zien wegspringen Het kreupelhout in. Halfnaakt? Een boeling? Europeaan. Wie? Een van ons, meneer Norris. En we zijn hier allemaal. Allicht? Je hoeft er maar even om te lopen? Dat wil je toch niet houden, Miss Dallas. Dat was een notaris. En dat je een briljante juwelen. De gaan Ik hoor mijn geld. Maar ik alles in mijn doos. in mijn doos heb ik ze. Ja, in mijn doos heb ik ze. Uren later. De nacht loopt een einde. Er is een wacht uitgezet. Het vuur vlamt hoger op, dringt het duister terug tot aan de eerste bomen. De duizend nachtgeluiden van het oerwoud zweven op donkere vleugels door de lucht. Openen diep in de mens deuren naar oe, oude vrees. Dr. Connolly slaapt slecht, droomt zwaar van de rampzalige dag, van de groene benauwdheid van de jungle. Wat? kalm blijven. Kalm blijven. Ga we nooit lang maken. In... Kalm blijven. Kalm blijven. Kalm blijven. Eh ja, bomen. Alles goed. Het is Hij was Hij kapot. Schiet er krank kapot, het krank kapot. Het is altijd wel iets in de jungle. Eén bond ontsnappen, je bent een Het dagboek van die leden, mijn het, het dagboek. Hier lag het. Hier lag het. Kijk toch, man, pijlen. Noem maar geld. Tommy, maar ik heb ze met goed en woest. Schrik vogel kapot? Schrik je je vogel kapot? Er is altijd wel iets in de jungle. Eén bond ontsnappen, je bent een Het dagboek van die leden, mijn het dagboek, hier lag het! Hier lag het! Ik ja. heb ja. ja. Laat hem op Mulgrave. Hij slaapt nog. Nee, hey, maak hem wakker. Voor tijd te opbreken. Uh, waar, waar ben ik? Wat is aan de hand. Is het al dag? Nee, hij is al klaar wakker. Koffie, dokter, als u het werk hebt. Oh, neem u me niet kwalijk? U, uh, u sliep nog, geloof ik. wat ja. je slapen benoemd. Kom weer met die koffie. Pas op, dokter, u morst. Is dat kring weer? Schiet hem kapot. Ineens last van je zenuwen, dokter? Zit anderhalf al een uur pal boven je hoofd, hoor. Ik uh, wil liever haan. Ik op mijn nuchtere maag. Een mooi beestje, dokter. Voorspelt ongeluk, zeggen de Maleiërs, als je hem hoort schreeuwen bij het krieken van de dag. De kapitaal ontbijt, George. Gaat erin als goed. Dank u wel, meneer Hiddens. Burgerlijke picknick, dat is het, Willem. Maar jullie piepen nog wel anders. Mijn zorg, Is ik het nu wel goed Kijk nou toch, die Willis is. Die zit op zijn zakdoek. Hou vooral dat plooi in je broek, vent. Dan maak je indruk mee op de apenmeisjes. Vemoei je met je eigen zaken. Ga je nog koffie, George? Tot dienst, meneer Lars. Ja, mij ook graag. Uh, Oké. U ook, meneer Bekker? Nee, ja, die koffie maar bij je. Het lijkt wel modder. Ik heb mijn best gedaan, hier, maar... ...de filter is kapot. Wat? hij dat hele zelve ding? Jullie zorgen ook nergens voor. Het spijt me, meneer, maar... ...je kunt hier alles voorzien. Doe toch niet zo beleefd, kerel? Trap toch terug. Maar dokter, ik vertegenwoordig de maatschappij. Ja. de maatschappij. Ach, dokter... <laughs> voor een aas maak je toch immers nooit een man? Opzitten en pootjes geven. Dat is die immers gewend. Dan <lacht> nou loopt hij weg. Hij jankt, is het mij vaak. Nou, gaan we nou alweer maken. Ik heb nog geen voet zet. Maak je toch niet zo dik, Norris? Stop jij je fijnere gevoelens dan maar rustig onder de grond. Door een groene helft, deze komt maar één soort mensen: kerels. Kerels zoals ik. Zeg eens even, dokter. Hoe moet dat met. Uh, met die Mrs. Kony? Kan dat mensen lopen of uh, moeten wij de zwemd dragen? Tuurlijk kan ze lopen. Maar zijn ze hekkers wat haar meenemen, die skals? Ze kan lopen. En dus ze gaat mee. Jawel, maar ik wacht niet op die processie hoor, als het me lang duurt. Nee, je doet maar hoor, lekker. Vannacht last genoeg had met die kolder over die inbreker. Was het dan geen inbreker? Miss Dallas heeft hem gezien. Ach zo'n jongenshondje, stuk op sensatie. Zijn dat al uw bewijzen? Bewijzen genoeg, Norris. Nee, maar... <laughs> Meneer Rieland heeft bewijzen. Ja, hij zegt niet veel, maar zet je schrap, als iets wat zegt. Er zijn voetsporen in het mos... ...en afgeknapte takken. Zo, Rieland. Ja. Kroop jij daarom vanmorgen zo op je knikjes door het bos. Ja. Zou mij niks verbazen als die Rieland van de politie was. Dat zijn altijd van die stoere zwijgers, hè. Ja, en hij had verdomd gewoon revolver in zijn kruis ook vannacht... ...toen die oude taart zo te koeien ging. Ja, Willis. Hé, hey, je diener, doe je ook eens een duik in zakkie, man. Zeg, ken jij die al Die loopt altijd achter je of die bang is dat je hem smeert. Hou je grote mond, wekker. Ja, ik vind jou zo stilletjes, vent. Vroeger kende ik je wel anders. Vroeger, hè? Vroeger deden we nog wel eens zaken samen. <laughs> wat een treftocht dat jij in hetzelfde vliegtuig zat als zien. In een jaar had ik je gezien, maar is vrij uit praten als vrienden onder elkaar, Nee, nee, dat is er niet bij. Altijd meneer Willemt op je hielen. Word jij soms opgebracht, Willemt? We zijn een mooi stel. Dat is een waar woord, niet. Verloop of zeer, een vreemd soort politiefrik. En Norris is ook geen lieverdje. Want die wil met vannacht liever helemaal niks te maken hebben. Nou, het zou maar niks verbazen als hij met een koolt in zijn zak liep. Mijn revolver is gestolen. Nee, toch niet waar? Door wie? Gisteren, uit een koffer. Door een van jullie. Zo? Meneer Rillen, dat is iets voor jou, jongen. Zoek dat nog maar eens uit op je blote klietjes. Dokter Konnolly, kent u soms ook nog een raadseltje. Meer dan mijn lief is. Even lekker blijven bekken, Dan komt u Dallas aan. Vuurig ja. als een print. De Sconi is wakker, dokter. Ze vraagt naar u. Ik kom, ik ga mee. Ja, dokter, doe dan vooral de groeten met de beste wensen voor spoedig herstel. Ik normaal. Mrs. Cony, de slaap heeft u opgekracht. Nou, u bent gauw klaar, hoor, maar de patiënt, op de al allee. Ach, maar zo zijn ze allemaal. Even de pols voelen, tot honderd tellen. En dat is al wat ze leren op de hoge school. Miss Dallas, kop bouillon en een stevig ontbijt voor uh, Mrs. Cony. Dan kan ze weer tegen. Ik ergens tegen kunnen. Ik wil me ergens tegen kunnen. Van wie ziet u me er aan? U brengt wat ik voorschrijf. Miss Dallas, en direct dokter? Ja, maar geen bouillon hoor. Geen kwestie van. Ik neem s'morgens dus nooit iets eerlijks tot me. Het is wel vervelend genoeg dat ze zo afhankelijk zijn van die vieze beesten. Daar hoef je toch niet op je nuchtere maagd eraan herinnerd te worden. Dokter. Nu is Dennis weg is, dokter. Kunnen u en ik vrij uit Dokter Nally, ik lijd erg. Ik lijd heel erg. Al meer dan twintig jaar. U ja, uw het doen weinig te zaken onder onze omstandigheden. U bent geen heer, dat kan niet. Maar ik kan niet alles zeggen tegen een dame. Ja, spijt me, maar we zijn hier niet in uw boudoir. Nee, nee ik verkeer onder omstandigheden, hè, zoals u dat noemt. Nou ja, dat is. nou goed, goed, goed, goed. Laten we maar eens op doorgaan. Ik begaf mij gisteren dat vliegtuig naar Singapore, waar ik met mijn vriendin, de dochter en zijn excellentie door veel leren een bezoek wilde brengen. Ik blijf daar niet te zijn aangekomen, want vanmorgen werd ik wakker, maar voor ik de ogen open, rijk ik volgens mijn gewoonte naar de bel om het personeel te waarschuwen wat mijn bad op temperatuur brengt. En wat vind ik mijn tastende de hand? Schimmelig mas, scherpe takken, rugen, steenten. Ik open met afgrijzende ogen, over mijn dikke kruitende spin, de grootte van een walnoot. Ik lig zonder gaas op de grond in een warwinkel van koffers midden in een ongecultiveerd bos, met onbekende halfgeklede mannen om me heen... die zich schaamteloos in het openbaar wassen en scheren. Dokter Julian Onkelmanny, u begrijpt dat ik uw verklaring... met belangstelling moed zie. Ja, u zult schokkender dingen onder ogen moeten zien, Mrs. Conning. Het vliegtuig kreeg motorstoren en stortte neer in het oeverwoud. Een Een shockbeleid u gisteren de toestand te beseffen. Oh, dat is afreus. Ik heb extra gevraagd in een passageboek... ...de speciaal zorg te dat deze machine niet zo verkwam. Ik zal er niet bij laten zitten. Onmiddellijke brieven poot te schrijven. We hebben de maatschappij te beklagen. Hoe laat arriveert de machine die ons komt ophalen? Er komt geen machine om ons op te halen. Wat? Niemand weet waar we zijn. Het spijt me, maar we hebben een lange tocht voor de wil het zeggen. We zullen proberen op eigen kracht de kust te wijken. Bedoelt u dat... Doe bedoelt u dat ik moet door die afschuwelijke wildernis moet heenwerken als een inboorling. Oh nee, ik denk er niet aan. Ik houd helemaal niet van lichaamsbeweging. is trouwens helemaal niet goed voor me Ja, ook. er is geen andere weg. Ja, maar dat weigert positief. Nou, dan, dan, dan blijft u maar hier. Alleen. Ah, ja, het, het lijkt me tactisch, dokter, voorlopig van andere uit te maar niet? Ja. Misschien bent u later dan, voor reden van per. Ik, ik zie me eens meteen nergens. Ik kijk al voortdurend. Ik vind dat zo'n keurig beschaafd, opgevoed meisje. Dat is iemand die mij begrijpt. Oh, ik heb heel sympathiek met haar gebabbeld in het restaurant voor haar vertrokken. Het spijt me, Miss Macaire is omgekomen bij de ramp. Wat? Ze zat voor in de cabine, vlak achter de bemanning. Wat zegt u? Wat, ja, maar wat, wat zegt u nou? Miss Macaire. Oh. Oh, ik... oh, ik voel me goed. Oh, voor mijn paus, voor mijn pals, dokter. Je kunt toch nooit weten... Het treft me zo aan. Het treft me zo diep. Oh. Oh. Uh, ja. ja, dank u. Dank u, dokter. Het gaat al beter. Nee, nee, ik kan me beheersen. Hè. Ach, dat leert me van jongs af in onze kringen, hè. Dat arme kind. Dat lieve, arme kind. Het is toch impertinent, zoals het hier woord, dat mensenlevens wordt gespeeld. Nog zo jong en zo aardig om te zien. En iemand die zo goed haar plaats kende. Hoe vreed, hoe doogeloos vreed wat het leven toch is. Ach, ach, ach, nee. Nee, nu zal ze nooit al dat geld krijgen. Wat geld? Wat geld? Ze leek me gouvernante, ja, ja. Of met haar manier niet. Het kan ook een dame de compagnie geweest zijn. Ja, niet van een dame de beste kringen, hoor. Dat me wel niet, maar toch... Ik, ik eh. Toch verwachten ze geld. Nou, kijk Zie je, zo bevalt u me beter, dokter Connolly. Ja, als u zo rustig praat met zo'n menselijke belangstelling. Nee, misschien heb ik u toch te haast dat beoordeeld. U bent alleen maar wat over uw zenuwen, hè? Mm, ja, ja, niet iedereen heeft zichzelf vast in de hand. Men laat zich gemakkelijk gaan in sommige kringen. Ja. Ach ja, zoals ik al zei, mis meest m'n kerren geld. Een hele som leek me. Een uh, erfenis misschien? Ja, dat weet ik niet hoor, ze zat er nog niet zo best bij, dat zag ik direct hoor. Oh, ik ken de wereld. De kleding was heel keurig hoor, niet kaaltjes, maar uh, toch van goedkopere snit. En hoe weet u dat van dat geld? Nou ja, ze begonnen er zelf over. ze babbelen als vrouwen onder elkaar over winkelen in Singapore. Ze kenden de stad niet en ik was er van dienst met een paar niet al te dure adressen aangepast aan haar omstandigheden, dacht ik. En daarbij, daarbij keek ze me ineens zo vreemd, zo heel vreemd aan. Nou, ik, ik kan die blik alleen maar karakteriseren als, als hebzuchtig, ja, ja. En toen zei ze heel opgewonden dat ze in Singapore volstrekt geen geldgebrek meer zou kennen. Ze zag eruit alsof ze in Singapore voor het eerst in haar leven ongegeneerd geld zou kunnen uitgeven. Ja, ermee spijt, om het zo populair te zeggen. Ach, die stakker. Nu wordt het mooiste in het leven haar onthouden. Ja, ja, ja. Zoals ik het genoeg had op te maken, dokter Connelly. Het leven is vrij. Nee, dogeloos, Ja, daar gaat geen letter af. Het ontbijt voor Mrs. Conny, dokter. Oh, nou wat is dat? Heb je geen ontbijt, Laa, Het spijt me, mevrouw, de omstandigheden. Oh, giet die bouillon weg. Ik drink dat sap nooit breng onmiddellijk briefpapier en een vloeiblaat. Dan kunnen je op staande voeten briefschrijven in de maatschappij om beklachten te doen. over deze is walgelijke toestand. En een brief op poten, dat verzekert. Een uur later. De rantsoenen zijn verdeeld. Het kamp wordt opgebroken. Mrs. Coney, voor de tiende maal, we nemen geen bagage mee. Ik heb een me nieuwe raden voor het tuinfeest, van zijn excellentie. Ja, die trekt u dan maar aan, als hij beslist mee moet. Maar hoe de doos met de juwelen en bradjant allemaal geld. Vannacht was al een jugek die het aard had voorzien. Oh, ik spreek hem niet na, als hij in de moeras duikt. Maar er zit van alles in. Van volle benodigdheden, met medicamenten, met correspondentie, absoluut alles. U kunt mij niets verbieden. Het is van mijn kant al concessie genoeg, dat ik mee... U mag gerust blijven, Mrs. Coney. Misschien is Garl Tarzan hier in de buurt, die redt u zeker. Oh, niet bij daglicht, vrees ik. <laughs> He, kijk ze kwaad zijn. Ze zijn weg. Houden ook jullie mond. Het is toch ook maar een stumper. Ik zou wel eens willen weten wat er in die hoedendoos zit. Dat heb je dan gehoord? Poeien, lak, verf en een handgeld aan vrouwelijk sierstuig. Zag <laughs> je dat een van ons zo gek is daarvoor vannacht zijn huid te riskeren? Dat die beter kunnen wachten tot de laatste dag. Moet hier die mee te ook. Waarvoor zou u dan uw huid riskeren? Documenten in geheimschrift? Wie weet, nou eens. <laughs> Mrs. Coney spionnen. Nou, Ze hoeft het zelf niet te weten. Iemand kan niet zeggen over hoe de dood verborgen hebben. En een ander heeft daar de lucht van gekregen. Ga, ja, schrijf het toch uit met uw best zelf, dokter. Mensen, laat mij nog zo zeggen. Als we drie dagen verder zijn, hebben we allemaal de zenuwen van het klachtenboek op twee benen. Wat zeg jij dan voor, Becker? Nou, u hebt toch een medicijntrommel, dokter? Daar zitten immers nuttige dingen in. Slaapmiddelen, spuitjes, weet ik. Veel. Om de voorzienigheid te corrigeren? Ja, je kan beter alle bagage meezuiden dan één, Mrs. Koning. Met zo'n blok aan je been kunnen jullie net zo goed niet vertrekken. Bespaart je een hoop last en verzekert jullie ook een makkelijke dood. De discussie is gesloten, meneer Becker. Van uw kant, niet van de mijne. Alles klaar, dokter. Dan moet je met die tijden van een ketel op je nek, Joris. je hutspot koken? We zijn met achter, dokter. Laat dat ding hier. Dat koken we niet. Ik ben tegenover de maatschappij verantwoordelijk voor uw welzijn. Man, je houdt ons alleen op met dat ding. Het spijt me, meneer, maar ik heb een voorschrift. Als je mekaar zag, kunnen wij je dragen, oh, zeker? Ik, ik ben taaier dan u denkt. Ach, laat hem toch, die stomme garnaal. Kunnen jullie soep van hem koken als jullie honger gaat krijgen? Jullie? Ja, zeker jullie. Net wat ik bedoel, jullie. Want één ding moet eens en voor altijd vaststellen. Ik ga voorop. En als jullie verder achterblijven en me lief is... Denk dan vooral niet dat ik op mevrouw en op de butler en op de heren ga staan wachten. Er is één ding dat je niet schijnt te kunnen, Bekker. U zegt het maar, dokter. Dat werd niemand van je verwacht. Oh jij zeggen dat je van plan bent er tussenuit te knijpen? Hè? Dat is nou maar net hoe je het uitlegt, Willis. Maar ik had jou niet gaan. Oh ja, ben je zo me gehecht? Er wordt iets anders van je verwacht, Bekker, dan alleen voor jezelf te zorgen. Zo, Willis, ga je nou uit de school klappen? Hè? Als jij gaat, ga ik mee. Ja, ja als Willem het dan best goed vindt. Die past toch zo zuinig op je? En ik wil kunnen zien wat jij uitvoert. Willis, ik sta verbaasd, man. We hebben elkaar in geen tijden gezien. En hoe merkwaardig dat jij plotseling opduikt... ...in hetzelfde vliegtuig waarin ik word. Nou, ga nou door, Willis. Waarin jij wordt... ...puntje, puntje, puntje. Nou, ga nou toch door, man. Dokter Connolly brandt van nieuwsgierigheid. Of moet meneer O'Reilly het ons soms uitleggen? Nu zijn ze op weg, dwars door het oerwoud. Becker voorop, Willis op zijn hielen, Reeland achter Willis, dan Mary Dallas, Norris, Mrs. Coney en Malgrave en Sneed en Connolly in de achterhoede. Ze zwijgen. Niets te horen dan het slaan van de kapmessen die de weg moeten banen, het gerammel van Mulgrave's kegel van een vogel die de Coulane begeleidt. Becker, Willis, Rieland, Dallas, Norris, Kony, Malgrave, Sneed, Knally. Boven, onder, opzij, alles groen, groen, groen, het verbergde hemel, ...stemt het licht tot groenig schijnsel... ...en onder dat groenbaldakijn... ...glijden de gedachten van acht trekkers doorheen... ...weven buiten hen om... ...een ijlvreemd gesprek... ...daar komt de ...hij is gek hier weer eens... ...als ik hem door de baas op zijn hielen gestuurd ben... ...om hem uit de klauwen van Rielen te houden. Je moest eens weten, Willis. Je moest eens weten, man. Voor vanavond... ...trek ik er alleen tussenuit. Alleen. Goed verstaan. Maar ik kom nog één keer terug. En hou je dan gedekt. Pekker komt Willis. Bekkere laat maar niet in de steek. Hij doet maar alsof. Hij zou niet durven. Het kan me trouwens niet schelen. Ik heb nu een revolver. En Rieland weet het niet. Eén ding is vreemd. Wat deed Elaine McCarrey? De secretaresse van de baas. In dat ongeluksvliegtuig. Enfin, ze is Dood. Groen, groen, groen. Onder de voet groeit het gulzig omhoog, zodat het geen tapijt vormt, maar één serie obstakels. Aan alle kanten sluit het in angstwekkend, in zijn teugeloze, onbarmhartige drift, tot groeien, groeien. Achter Willis loopt er rielend. Luister. Norwich, de er rielend. Heeft Willis hem gestolen? Dan moet ik op het tellen passen. Becker is blijkbaar uitgestuurd om Willis hem af te troggelen. Oh, dan sta ik één tegen twee. Enfin, ik uh, ben gewaarschuwd. Die Dallas is een aardig ding. Mary heet ze. Mary Dallas. Hoe is het eens met haar praten? Je hoeft je maar om te draaien, Rieland. Ze loopt achter je. Vlak achter je. Rieland is een aardige jongen. Hij schijnt Willis te bewaken. Is die zijn arrestant? Wat zou Rieland dan zijn? Politie? Geheime dienst? Als ze maar niet zo van komt. Bekker speelt met Willis onder één hoedje. Dan staat Maarten, Rieland bedoel ik, alleen tegen twee. En na Nia Yiddellis komt Dudley Norris. Becker of Willis heeft Elaine's dagboek gestolen. Wie anders kan dat de bedoeling van vermoedelijkheid en weet wat het waard is? Elaine was secretaresse van hun baas. Of zouden ze hem nooit gezien hebben? Kennen ze hem niet. Ze praten nergens over. Ja, maar elkaar is dood. Slimte doet me wel weinig. Ze was ooit mijn liefje, maar ze vond me niet mans genoeg. <laughs> ik zal dat dagboek krijgen. Dan was het over lijken. Het is best dat ze dood is. Hoop ik de opbrengst niet te delen. Achter Norris, Mrs. Coney. De hoedendoos klemvast in de arm... George. Tot u eens, Mrs. Conny. Oh, Mrs. Conny denkt niet, ze spreekt. Dat is ook minder vermoeiend. Het is onverantwoordelijk, absoluut zorgeloos, dat er voor omstandigheden als deze geen betrouwbare kaarten aanwezig zijn. Mrs. Conny is, is, is niet in kaart gebracht, mevrouw. Alleen, de grote lijnen waar de rivieren lopen... Dan zal ik me daarover ernstig beklagen bij mijn vriend de gouverneur. En een gezonde stuk schrijven in de Times over de misdadige nalatigheid en corruptie van de landmeterij. Dat moet u doen, mevrouw. Ik begrijp trouwens niet waarom ze deze onmogelijke bossen niet ontginnen. Wat heeft de er mens eraan? Ja, ja, zoals u zegt, mevrouw. Oh, Stuart, een spin! Nou, een flink exemplaar, mevrouw. Mooie op te zijn. Maak hem dood onmiddellijk, versta je? Maak hem dood, dat ondier. Jawel, mevrouw. Maar je doet niets. Hoegenaamd niets terwijl ik een levensgevaar verkeer. Misschien is het beest wel giftig. Nee, neem mevrouw, maar ik. Ik doe niets. Oh, dat is dienstweigering, Stuart. Ja, je, jawel, mevrouw. Hey, het heeft geen zin spinnen te doden, zolang de oorvoud niet zin ontvonden. Ik zal me best naam en toenaam over jouw beklagerstuurd. En het pas krijgt hem onder een klachtbrief in de maatschappij. En onder mijn ingezonder stuk in de tuin ook. Dank u wel, mevrouw. Komt mijn naam in de krant. Groen, groen, groen. Hard, donker, groen. Het verstikt zichzelf in zijn gulzigheid tot groeien. Het is alsof er in stengels en stammen rood bloed vloeit. In plaats van sap. Het ververst de lucht niet, maar geeft er een hete peperige lucht aan. De lucht van ontbinding. En achter Malgrief komt ze niet. Wat moest er nog met dat geclas over die hoedendoos van koning? Geheime documenten. Geheime documenten. Zouden ze het dagboek missen? Zullen dat ding waarde hebben? We zijn altijd grappig en pikant, confidenties van een vrouw. En soms pijnlijk voor de een of ander. Dan komt Connolly, de laatste. Geen succes bij die truc met de hoedendoos. Of toch, Norris was de enige die scherp reageerde. Probeerde Norris vannacht aan zijn neus in te steken. ...dan heeft hij het dagboek niet uit het wrak gestolen. Voor wie dan wel? Hij was de enige die maar Kerre goed kende. Dat hebben we kunnen uitvissen. Wat staat er in dat dagboek? Wat staat er in dat dagboek? Dacht hij Leemma Kerre daarmee het geld te verdienen? Waar ze wij zijn school hiervan vertelden. Chantaiën. niet, loop maar een paar meter voor hem en toch verliest, kon Ollie hem telkens uit het oog in het dichte hak houdt. Dan oriënteert hij zich enkel op het gehoor, naar het geluid van melkreefse rammelende ketel, die ver voor hem als een toonloze trom de nederlaag raffelt. Wat is er aan de hand, niet? Wat is er aan de hand, Mel We moeten wat voor ons. Bekken, pardon, ik wil meneer Bekken in de Williams hebben meneer riemen. We zullen een weg omheen zoeken. Laat de anderen terugkomen. Dan kunnen we hier rusten. Terugkomen, uh. rusten. Rusten, terugkomen. Terugkomen, rusten. Terugkomen, rusten, terugkomen. Rusten. Moe, miss Dallas? Oh, u mag wel Mary zeggen. Je wordt intiem met elkaar op zo'n vakantietrip. Pas op Mary, ik ben ook maar een man. Oh ja, papi. Jij <laughs> bent een klein klangetje, Mary Dallas. Moe? Gaat wel, papi. Dank u. En u? Leg een deken op de grond, jongen. Ik kan nog niet zomaar gaan zien. <laughs> ik, ik ben al bezig. Mevrouw, alsjeblieft. Als ik verder ook maar even van dienst kan zijn... Hè. U hoeft haar te bellen en ik ben er zo met de lift. Toch houdt ze het vol, Mrs. Coney. Nou, ze heeft er nog een beter motief om door te lopen dan wij. Welk motief? Ze moet een brief posten met klachten. Oh, uh, dokter, wat is Reland voor een man? Vind je hem aardig? Ik ben volwassen, papi. Ik ook, En ik vind jou ook aardig. Oh, dan noemen we hem toch maar liever Miss Dallas. Oh. Je weet het nooit met zo'n oude vrijgezel. Hoe weet u dat ik vrijgezel ben, Miss Dallas? Oh, geen vrouw houdt het altijd bij zo'n eigen wijze beer. Maar wat is Martin Rieland voor een man? Oh, weet ik veel. Een reiziger en scheerapparaat. Waarom let hij dan op Willis? Nou, gewoon uit sympathie, denk ik. Is hij van de geheime dienst? Oh, zie hem liever als held? Ik vroeg je iets, papi. Is hij van de geheime dienst? Niet zo geheim als jij en ik het weten, dochter. Als Willis een oplichter is of een spion... ...werkt de bekker en hij voor dezelfde baas. Dat maakt het moeilijk voor Rieland... Dit moeras wordt het eind van onze relaties met Becker. Hoezo? Hij heeft nu de kans om het er zijn uit te knijpen. Waarom zou je het er zijn uit willen knijpen? Omdat hij een egoïst is. En om zijn handen vrij te hebben. Wie weet wat hij nog voor sinistere plannetjes heeft. Drie bij het moeras: Bekker, Willis, Rieland. Jullie zoeken rechts, ik links. En wie een uitweg vindt, fluit de ander. Jij gaat niet alleen, Bekker. Samen uit, samen thuis. Jo, geen moeite, Willis. Ik wandel graag alleen. Mijn Waarheen jij bijnaval. gaat, ga ik ook. Je kan Rieland toch zeker niet teleurstellen. Dat kost hem zijn baantje, man. En hij is juist zo voor je. Adieu, ik maar weg. Bekker. blijf hier. Hé, hij is weg. Blijf staan, Willis. Blijf staan of ik schiet. Te laat, Rieland. Te laat. Handen omhoog. Ik heb ook mijn argument, hè. De rafolver van Oris, dacht ik het niet. Zo sta je mooi, Reeland. Net een prent met je handen ten hemel. En je verroert geen veen tot ik weg ben in het kreupelhout. En vind me dan maar eens terug. Wees verstandig, eens. Pas op voor Becker. Raad die oppassen voor mij. Bekker! Becker! Becker! Becker! Becker! Becker. Nee, hij komt me Becker! toch na, die stumper. Becker! Nou, ik zal me maar vertonen. Dan is het spel voor hem uit. Becker! Becker! Becker! Dag Willis, hoe gaat het? Kan ik iets voor je doen? Lekker. Lekker, ik heb je. Blijf staan waar je staat, ik ben gewapend. Ik ook. De revolver van Norris. Nou, nou, jij bent een ander knaapje. Je weet, Wekker waarvoor je hier bent. En de baas houdt niet van insubordinatie. Maak je geen zorgen, Willis. Ik ben stipt van nature, ik voer opdrachten naar de letter uit. Neem me dan mee voor Rieland me in Singapore afleveren. Rieland is nog niet in Singapore, en wie weet of die daar ooit komt. Wekker, wekker, neem me mee, dit is mijn kans. Maar niet mijn uur. Je bent gek wekker. die kans komt nooit terug. Confineert me niet, tot ziens, adieu. Ik vertrouw je niet wekker. blijf We staan wekker. of ik schiet. Wint je toch niet zo op Willis, ik kom terug, dat staat vast. Jij voert iets in je schil Blijf staan, blijf staan of ik schiet. Dan schiet je maar. Ik ga. Wekker, wekker, ik schiet. Mis, nou ik. Ah, oh. <laughs> een oh. goed schot. Oh. Ja, jij bof, dat ik een scherpschotter ben. Uh. Precies in je hand, niet? Laat je revolver naar huis oh. verder maar liggen, Willis. Draai om oh. en verdwijn. Vooruit, schiet op. Schiet op of ah. ik schiet niet in je hand, maar ik schiet hierop. Terug naar de andere. Vooruit, haast je wat, marst. Bekker, Bekker, laat me niet alleen! Jang toch niet, zo, Willis. Ik kom terug, heb ik je gezegd. En ik ben een man van mijn woord. Tot ziens, mijn vriend, tot ziens! Het spijt me wel, ik moet gaan. de Jungle. Dit was het tweede deel van een luisterspel in vijf delen geschreven door Jan Starink naar de gelijknamige roman van Michael Hastings. De rolverdeling was een reporter Max Quazet Dudley Lenars John de Freese, Dr. Julian Connolly Louis de Bree, Jeff Becker Willem de Vries, James Need, Huip Orizant, Arthur Willis Rien van Oppen, Maarten Rieland Bert Dijkstra, Mrs. Kone, Mien van Kerkhoven-Kling, Mary Dallas, Feetje Arone, en Stuart Malgrave, Johan Walder. Regie, Leon Povel.